7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Stembureaus voor Provinciale Statenverkiezingen over half uur open. Meer hulp voor Libische vluchtelingen in Tunesië en in Egypte. En Leni het Hart stopt met werken voor de zeehondencrash. In Leeuwarden kunnen mensen sinds middernacht al hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de Stad Schouwburg stond een mobiel stembureau dat de hele nacht open was. Als een van de eerste bracht burgemeester Kronen zijn stem uit. De gemeente Leeuwarden wilde het vooral voor jongeren aantrekkelijker maken om te gaan stemmen. Langs de snelweg A6 bij Lelystad zijn om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants open gegaan. In de rest van het land kunnen kiezers vanaf half acht terecht om hun stem uit te brengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. De grote vraag is of de coalitiepartijen, VVD en CDA... en gedoogpartner PVV daar een meerderheid krijgen. Drie peilingen die gisteren werden gehouden... voorspellen dat de drie partijen tussen de 34 en 38 zetels in de Senaat krijgen. De Eerste Kamer telt 75 leden. Ook bewoners van de nieuwe Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... gaan vandaag naar de stembus. Ze kiezen nieuwe eilandsraden. Voor het eerst wordt dat gedaan volgens de Nederlandse verkiezingsregels. Dat houdt onder meer in dat er op woensdag in plaats van vrijdag wordt gestemd... dat de stemlokalen langer open zijn en dat er per volmacht kan worden gestemd. Steeds meer landen sturen humanitaire hulp naar Tunesië en Egypte... waar tienduizenden mensen uit Libië naartoe zijn gevlucht. Zo besloot Italië gisteravond om hulpverleners naar de grens tussen Tunesië en Libië te sturen. Ze zullen zo'n 10.000 vluchtelingen kunnen helpen. Ook Groot-Brittannië heeft gezegd bereid te zijn om humanitaire hulp te verlenen. De Verenigde Staten hebben twee marineschepen naar de kust van Libië gestuurd. Die kunnen worden ingezet voor hulpverlening of evacuatie. De VN schat dat er tot nu toe zo'n 140.000 mensen Libië zijn ontvlucht. De helft zit in Tunesië, de andere helft in Egypte. Volgens VN-chef Ban Ki-moon staan duizenden levens op het spel. Egypte en Tunesië zijn niet in staat deze grote vluchtelingenstromen op te vangen. Ze hebben behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. De VN besloot gisteravond om Libië te schorsen als lid van de VN Mensenrechtenraad. Reden daarvoor is het geweld dat het regime van Gaddafi gebruikt tegen betogers. In Afghanistan zijn bij een NAVO-luchtaanval mogelijk negen kinderen om het leven gekomen. Volgens een politiechef in de provincie Kunar zijn de kinderen gedood toen ze hout aan het sprokkelen waren. De NAVO voerde de aanval uit nadat een Amerikaanse basis in de buurt met raketten was bestookt. De internationale troepenmacht ISAF, die wordt geleid door de NAVO, heeft een onderzoek aangekondigd. De laatste tijd zijn er volgens een Afghaanse onderzoekscommissie in de provincie Kunar 65 burgerdoden gevallen bij acties van buitenlandse troepen. ISAF spreekt dat tegen en zegt dat tot nu toe alleen is vastgesteld dat er zeven mensen gewond zijn geraakt. De Oostenrijkse Natasja Kampusch wil een schadevergoeding van de overheid. Ze vindt dat de politie niet genoeg heeft gedaan om haar op te sporen... nadat ze in 1998 was ontvoerd door Wolfgang Priklopil. Volgens de advocaat van Kampusch was Priklopil al vrij snel in beeld... maar deed de politie te weinig met de aanwijzingen. Kampusch had acht jaar gevangen totdat ze zelf wist te vluchten. Een paar uur na haar ontsnapping pleegde Priklopil zelfmoord. Het is niet bekendgemaakt hoe hoog de schadeclaim van Campus tegen de staat is. Volgens Oostenrijkse media gaat het om een miljoen euro. Leni het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Ze zegt dat ze het na 40 jaar werken voor het opvangcentrum wel genoeg vindt. Wel blijft ze ambassadeur voor de zeehondencrash en blijft ze betrokken als vrijwilliger. De 69-jarige het Hart zegt dat ze het jammer vindt... dat het opvangwerk voor zeehonden in Pieterburen nog altijd nodig is. Drie leerlingen uit groep 8 hebben de CITO-toets dit jaar foutloos gemaakt. Ze wisten alle 200 vragen goed te beantwoorden. Eén van de leerlingen wist daarnaast ook nog eens het goede antwoord... op alle 90 opgaven van het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie. Acht kinderen hebben één fout gemaakt. Dit jaar hebben in totaal 157.000 leerlingen de CITO-toets gemaakt. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Zo scoren jongens gemiddeld beter op de onderdelen rekenen en wiskunde. En meisjes zijn wat beter in taal. Op een veiling in Iran is een oude auto van president Ahmadinejad verkocht voor 1,8 miljoen euro. De Peugeot 504 van 34 jaar oud werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling. Die was georganiseerd door de Iraanse overheid. Met opbrengst wil Ahmadinejad 60.000 huizen bouwen voor arme mensen. De president laat zich graag voorstaan op zijn sobere levensstijl... en de auto geldt als een van zijn weinige persoonlijke bezittingen. De anonieme koper wil een museum bouwen waarin de auto van president Ahmadinejad wordt tentoongesteld. Het weer vanuit het oosten klaart het langzaam op. In het westen lost de bewolking pas in de loop van de ochtend op. Temperaturen liggen tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten van het land. Zowel vanmiddag als morgen is het overwegend zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar korte files rond Utrecht en Amsterdam. Op de A15 is de file wat langer naar Europoort. Er staat bij Spijkenisse 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Hoevelaken en Amersfoort 3 kilometer. Eifel hielp een bank de klachtenafhandeling voor klanten drastisch in te korten. Als je de tijd die dat bespaart, zou moeten wachten... Kun je dit, als medewerkers zijn in gesprek, een ogenblik geduld alsjeblieft. 93 miljoen keer beluisteren. Kijk op eifel.nl hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Eifel, wij maken strategie werkzaam. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 ik ben Josje. Al jaren zet ik me samen met 65.000 collectanten in voor het Reuma-fonds. Met veel plezier. Maar het liefst zou ik het niet meer doen. Omdat het niet meer nodig is. Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 27 februari en 5 maart. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog? Daar hebben wij alle begrip voor.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Op sommige plaatsen in Nederland kunt u al terecht in het stemhokje... straks naar de vroege vogels van de democratie. Eerst maar eens terug naar het laatste debat. Dat toonde gisteravond vooral de verzuurde verhoudingen tussen coalitie en oppositie. Oppositiepartijen klagen al langer over de starre houding van VVD, CDA en PVV. Bezuinigingsplannen zijn in hun ogen volledig dichtgetimmerd... en wijzigingsvoorstellen worden stevast geblokkeerd door de coalitie. Maar nu beklagen op hun beurt ook de regeringspartijen, VVD en met name gedoogd partner PVV... zich over de aanvallende houding van de oppositie. BVV-lijsttrekker Margiel de Graaf trekt van leer tegen onder meer Rauwvoet van de ChristenUnie en Cohen van de Partij van de Arbeid. Het, het valt me op inderdaad, meneer Ming, dat meneer Rauwvoet inderdaad wel erg laat wakker wordt. Want toen hij zelf in de regering zat, heeft hij eerst honderd dagen liggen slapen in een touringcar om door Nederland heen te rijden. Maar dat ten eerste. Daarnaast, meneer Cohen, die staat er met te glimlachen bij het feit dat het kabinet wel eens een keer zou kunnen vallen. Daar wil hij alles voor doen. Dat is nou typisch regente mentaliteit. Want de politiek is geen, het bestuur van het land is geen speeltje van de politici, nee, meneer Cohen. Nou, maar dat is, en, ja. U bent inderdaad een partij van rughenten en u wilt er nog meer bij. Wij hebben er liever meer agenten bij. Oh, ja, Oké, okay, maar ik word nog... nee, rechtstreeks aangevallen. Ja, ja, ik, ik, ik, ik zal je helpen, nee, Ik rechtstreeks aangevallen. Ja, ik, -vall. ja, ik, ja. ik, ik zie wat moois nee, staan ineens. Gaan ja, dat gaat, gaat alleen nog mooier worden. Het is wel de heer Wilders aan jouw partij geweest... die zelfs ongelezen alternatieven bij de begroting of bij de behandeling voor de bezuiniging in de cultuursector gezegd heeft ongelezen gaan met de prullenbak in. Als je zo met de Kamer ja. omgaat, dan is het wel heel erg ver met uw partij. Wij worden met z'n allen heel goed betaald om natuurlijk ons werk te gaan doen. Ja. Maar dan moeten we wel met elkaar eerlijk omgaan. En dan moet je dus niet gaan zeggen als 74 Kamerleden vragen... over een debat met de minister-president, ja. één te weinig, dat gaan we niet doen. Dan ben je niet aan het samenwerken. Ja. Dank u zeer. Dank u zeer. Dank u zeer. Hermans van de VVD, Eerste kamerlijsttrekker. Uh, ja, begon een beetje mat... Misschien overvriendelijk, op het laatst toch weer vuurwerk. Denkt u nu dat mensen na het zien van dit debat beter hun keuze kunnen maken? Ik hoop het, maar ik heb er een beetje twijfels over eerlijk gezegd. Waarom? Ik denk namelijk dat je uh, toch met die verschillende onderwerpen... een beetje aan de oppervlakte blijft hangen. Hè? De echte essentiële boodschap, waar mij de VVD omgaat. De essentiële boodschap. Zorg dat de overheidsfinanciën op orde komen. Ja, dat moet je ingrijpen. Het kabinet doet dat, dat doet pijn. En wat zie ik de oppositie? Alleen maar voor alle demonstraties zeggen ze dat het allemaal niet nodig is. Dat het allemaal niet moet. Nee, ja. ze zeggen we willen het anders. Ja, maar hebben jullie andere voorstellen gezien? Is het alleen nog maar nee geweest? Daar kan ik niet zo erg veel verder mee. Jolande Sap van GroenLinks. Een fel debat wederom. Maar wat ik mij nu afvraag, de uitgestoken hand van premier Rutte. Denkt u daar nog na deze verkiezingen iets van terug te zien? Na deze verkiezingen, het zal de grote vraag zijn. Kijk, de 18 miljard bezuinigingen, die zitten eigenlijk muurvast. Dat is tot nu toe al gebleken. Als je daar iets wil veranderen, dan stuit je steeds op de gijzeling door de gedoogpakken. Dus een halfjaartje regeren heeft alleen maar geleid tot verdere verwijdering tussen de coalitie en de oppositiepartijen. Nou ja, tot nu toe is dat in ieder geval wel de constatering. En dat is uh, heel erg jammer. Magiel de Graaf, de oppositie verwijt uw partij en de twee andere partijen die samenwerken in dit, uh, deze gedoogconstructie. Dat juist u weigert te luisteren en weigert uh, samen te werken. Nou, veel mensen van de oppositie die schreven echt letterlijk als een klein kind, omdat het speeltje is afgepakt. Er is geen linkse meerderheid meer, er is een rechtse meerderheid, of een centrumrechtse meerderheid, hoe je het maar noemen wil. En uh, ze zijn nog een beetje in de verwerkingsfase, ze zijn nog een beetje in een rouwproces, zo kijk ik er eigenlijk tegenaan. Ze moeten wennen aan hun nieuwe rol, en dat is eerst inderdaad een hoop geschril en weinig wol. En ik hoop dat nu, als ze wederom een minderheid zullen behalen, ook in de Eerste Kamer een minderheid, uh, dat ze dan uiteindelijk hun... Uh, hun uh, strepen zullen tellen en zeggen we gaan op een constructieve manier samenwerken. Dat lijkt me heel volwassen en dat lijkt me heel goed om op deze manier samen dan te besturen. Michiel Graaf van de PVV. Michiel Breedveld volgde het debat... en sprak na afloop met de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Want het woord provincie viel ook gisteravond maar nauwelijks. Mark Robin Visser uh, loopt met uh, een gedeputeerd, als het goed is, um, rond in Maastricht. Waar, waar ben je nu, Mark Robin? Nou, wat dacht je? Ik ben nu bij de collega's van L1, de regionale omroepen. Die hebben vanochtend op de radio twee uur lang een debat met allen. Of ik denk misschien bijna alle. Ja, je wordt hier geknikt. Ze zijn er allemaal. Ik heb er één eventjes, uh, eventjes apart gehouden. Even voor mezelf gehouden. <lacht> dat is meneer Kersten ja, van de Partij van de Arbeid. Gedeputeerde hier in de provincie Limburg. Wij hoorden net meneer de Graaf van de PVV praten over die centrumrechtse meerderheid. En dat hij die graag wil behouden. Maar daar spant het in het land om. En hier in Limburg ook, hè? Dat klopt. En uh, nou ja, hij had het erover dat we eraan moeten wennen. Nou, dat wil natuurlijk nooit. Rijks onversneden beleid, want dat is gewoon niet eerlijk. Er staat hier in Limburg toch ook het een en ander te veranderen. De PVV wordt hier misschien wel uh, de grootste partij. Hoe kijkt u terug op de campagne hier in Limburg? Nou, toch wel uh, met plezier. Heel veel debatten gevoerd. Heel veel ontmoetingen gehad. En één ding viel, viel altijd op, de PVV was er bijna nooit. Wat zijn de belangrijkste thema's waar u de afgelopen weken over heeft gedebatteerd? Ja, het werd al gezegd, over de provincie gaat het relatief weinig. De mensen maken zich vooral zorgen over zeg maar, hun inkomen, hun werk, hun toekomst. En je merkt heel snel dat het debat dan gaat over hoe moet het eerlijker. Dat raakt, als je het over de provincie hebt, dan gaat het wel over megastallen, over werkgelegenheid, over zeg maar, de financiën, over de belastingdruk, dat soort zaken. Ja. Nou, ik geloof dat de meeste mensen al binnen zijn. De uitzending is al begonnen. U heeft ook al een, een grote badge opgekregen... waar uw naam met grote letters op staat... zodat de presentatie, denk ik, of de collega's... Uh, zich niet uh, vergissen in uh, wie nou precies wie is. Voor mij trouwens ook wel handig... want ik ken al die Limburgers ook niet uh, bij gezicht en naam. Uh, met wie zou u nou graag zometeen het liefste... nog eens eventjes een balletje willen schoppen op de radio? Nou, eigenlijk met iedereen wel. Ik oh. vind, je moet altijd het debat zoeken. En uh, ik vind dat ook heel inspirerend. En uh, ik zou het ook wel leuk vinden als de PVV een keer een mening had. Ja, en die zijn hier toch ook nu? Daar kunt u toch, uh... Dat mogen we hopen, ja. Ik uh, ben er niet binnen geweest, maar uh, dat zou dan een van de zeldzame keren zijn... dat we ze zien. Ja. Nou, U gaat denk ik uh, naar binnen toe nu, hè? want u moet ja. zich erin gaan mengen. En dan ga ik eens even luisteren of het programma al, uh, al begonnen is. Hartelijk bedankt. Veel succes bij het debat. Jo, Zet hem op. Even luisteren of het hier... Uh, luister even mee, jongens. Van hun leven recht op de goede voorzieningen. En uh, dat is inclusief trouwens een goed pensioen. Inclusief een uh, niet uitgekleed AOW. Kijk, daar heb je het al. Dat is dus. Dat gaat over de financiën in Limburg, heel erg belangrijk. Nou, Marcel en Lara, ik ga denk ik ook maar gewoon die studio even in. Ik zie dat daar ook heerlijke Limburgse broodjes en koffie naar nou. staan. En dan ga ik eens kijken of ik me er tegenaan kan bemoeien. Oké, okay, kijk, dat wordt interessant. Mark Robin, tot straks. Nou, zo dadelijk naar Libië. Verslaggever Hans-Jaard Melissen ging vanuit het vrije Benghazi richting het gebied dat nog onder controle staat van Gaddafi. Over zijn tocht bericht hij zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB, Wijnand Zwaan. Ja, vertraging dreigt of is er eigenlijk al bij Amsterdam op de A10 Zuid. Want daar is zojuist een flinke ongeluk gebeurd bij Sloten. Dat gebeurde op de zogenaamde binnenring op de A10 Zuid. Nou, Daardoor staat de file tussen knooppunt Amstel en Sloten. Vijf kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bengazi is min of meer de hoofdstad van het bevrijde oostelijk deel van Libië. Wie van daaruit naar het westen rijdt, dus in de richting van de hoofdstad Tripoli... komt in het gebied dat nog onder controle staat van Gaddafi. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep bezoekt een van de laatste checkpoints van de opstandelingen. Die controleren daar auto's, maar intussen kijken ze ook goed naar de lucht. Hij the the target. Ze niet of het Even via de tolk die met de militairen praat. Er zijn hier op maandag twee vliegtuigen langskomen vliegen van Gaddafi. Dus. En die hebben een munitieopslagplaats proberen te bombarderen. Maar hebben hun doel gemist, zegt deze militair. Maar u zit hier nu leuk met uw luchtafweer geschud en wat andere zware wapens. Maar moeten niet veel verder opwezen in plaatsen meer de weg naar Tripoli. Ja, als God het wil, als God het wil. Uh, dat zijn we wel van plan. Maar ja, zo weer goed naar de We wachten tot we met meer zijn. We verzamelen hier. We wachten tot we daar orders voor krijgen. En dan zullen wij verder gaan naar Tripoli om uiteindelijk heel Libië te bevrijden. Wauw! Au, oh, shit, ik zit klem tussen de schuifdeuren van een enorme munitieopslagplaats. Een hele grote cirkel van is van verschillende bunkers. Watch out. Your... Your... Um, no, no smoking. <laughs> Be careful. Hier vlakbij zijn dus bommen gevallen. Ruim naast deze plek. En deze mensen hier, de oppositiemilitairen, denken dat de piloten dat expres gedaan hebben. Dat ze deze plek niet wilden raken. Omdat ze vinden dat de opstandelingen. met deze munitie. en dat is echt ontzettend veel. Honderden dozen munitie in deze bunker alleen al. En het zijn iets van twintig bunkers, omdat ze willen dat die opstandelingen ermee verder trekken naar het westen. En uiteindelijk tot aan Tripoli. En nog wat meer op de weg naar het westen komen we bij een van de allerlaatste plaatsen waar je nog veilig kunt komen. En de plaats is grotendeels verlaten. De oproep tot gebed is tot een paar mensen maar nog in dit stadje. De moskee staat recht tegenover het politiebureau. Er zijn twee gebouwen die voorkomen zijn uitgebrand voor de deur uitgebrande politieauto's. Je zou Oost-Libië ook het gebied van de ingetrapte deuren kunnen noemen. Als ik even kijk op de binnenplaats van het politiebureau, dan zie je hoe hier is gehouden. En dat zie je eigenlijk overal, ook waar dan gebouwen nog wel gebruikt worden, dat daar uh, ja, de deuren die op slot zaten en waarvan alleen de Gaddafi-mensen de sleutel hadden, die deuren zijn ingetrapt. En hier staan ze wat te klapperen in de wind. En de meeste mensen blijven hier in hun huizen, lijkt het wel. Onzeker over de status van dit stadje. Of het echt wel uh, stevig in handen is van de oppositie. Of dat mensen van Gaddafi... Toch nog dichtbij genoeg zijn om het eventueel weer in te kunnen nemen. En dat was Hans-Jaap Melissen, dus bij de opstandelingen ten westen van Benghazi. Meer over Libië vindt u op onze website nos.nl. In de Bijenkorf in Rotterdam is afgelopen zondag ingebroken. U hoorde daar al over gisteren in onze avonduitzending. Dieven hebben enorme slag geslagen. Hoe dat mogelijk is gaan we zo dadelijk bespreken met een beveiligingsexpert. Maar eerst nog even op een rijtje wat daar nou is gebeurd. Het ging redelijk eenvoudig, merkte ook eh, verslaggever Hendrik Willem Hofs. Een bekende toren in aanbouw vormde voor de dieven het opstapje. Er rust geen zegen op de B-tower. Dat is de woontoren in aanbouw achter de Bijenkorf. Een aantal maanden geleden stortte een deel in en raakte zes bouwvakkers gewond. En de bouw is net weer hervat en nu is de toren gebruikt om de Bijenkorf in te komen vertelt Henk van der Velde van de politie Rotterdam-Rijmond. Ja, dat klopt. Ze zijn via de Bietouwen binnengekomen naar de derde verdieping, daar een ruit in geslagen. En zo het pand van de bijenkort binnengekomen. Maar ze zijn in ieder geval naar de begaande grond gegaan. Daar zit de Diamond Corner, daar liggen onder andere dure sieraden opgeslagen. En daar hebben ze een slag geslagen. En die vitrines zijn waarschijnlijk kapot gemaakt en de sieraden en horloges eruit gehaald. Dat klopt, inderdaad. Ja. Hoe groot is de buit? Nou, de buitenbedracht, uh, is nu enkele tonnen voor zover we nu geïnventariseerd hebben. Maar daar zijn we nog niet mee klaar, dat gaat nog door. Dus... Maar we praten echt wel over tonnen. En dat kan nog oplopen, dus misschien wordt het wel een miljoen. Nou, zover wil ik niet gaan. Ik doe niet al voorspellingen. Ik hou me graag bij feiten. En het feit is dat we nu op enkele tonnen zitten. We zijn juist even binnen geweest. Daar bij de Diamond Corner hangen nog steeds rood-witte politielinten. Er is extra beveiliging ingezet, beveiligers die mij ook toen ze zagen dat ik journalist was, gelijk de deur hebben gewezen. Hoe gaat het onderzoek nu verder? je nou, zult begrijpen dat we sporen hebben veiliggesteld. We hebben camerabeelden. Ja, we hopen natuurlijk dat er mensen zijn die ons hier iets over kunnen vertellen. En daar richt ons onderzoek zich uh, momenteel op. De daders staan die ook op de camerabeelden? Ja, we hebben opname van de, de daders. Ja. En om hoeveel daders gaat het? Uh, het lijkt om uh, twee à drie daders te gaan. Maar dat zegt niet alles. Er kunnen er natuurlijk meer bij betrokken zijn die niet uh, op camera staan. De bijenkorf gaat sluiten... Een beveiliger doet de rolluiken langzaam naar beneden... en het personeel komt naar buiten via de personeelsingang. Ik heb niet gewerkt. Nou, ik ben hier eventjes nu in mijn privé-tijd. Oké, maar, het is, uh... okay, maar wel, uh, het is wel de gesprek van de dag. Ja, ik ben net wel bij de uitgang. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ik werd net geattenteerd door een vriend van mij. Die zei of er nog wat te koop was bij ons, aangezien alles was meegenomen. Ja. Nou vraag ik me af, hoe kan het dat uh, daar vitrines staan... waar gewoon nog juwelen, sieraden, horloges in zitten? En niet in een kluis, wat je normaal gesproken zou denken. Ja, ik denk dat u dat aan het management van de Bijenkorf zou moeten vragen. Niet aan mij. Het feit is dat ze er waren. En het feit is dat ze leeggeroofd zijn. Ja, we hebben ook nog wel wat vragen over die inbraak. René Terwijf, beveiligingsinspecteur van VMB, Heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt u nou het meeste op aan het verhaal achter deze gigantische roof? Want dat klinkt allemaal zo simpel, hè? Je gaat een woontoren in aanbouw in, tikt een ruitje in op de derde verdieping... en loopt zo de Bijenkorf binnen. Ja, wat ik in alle het stuk hem eigenlijk mis, is het alarm. Ja. Uh, niemand heeft iets gezegd over, uh, is er nou wel of geen alarm geweest? Je mag toch aannemen dat uh, de bijenkorf beveiligd is? En uh, dat waar je dan ook binnenkomt, er uh, in ieder geval iets gedetecteerd moet worden. Ja, of dat bijvoorbeeld het alarm afgaat als je die vitrine intikt... waar al, dat dure, al die dure diamanten liggen en al die dure horloges. Nou, als het goed is, uh, is het daarvoor al afgegaan natuurlijk. En meneer wij, onze verslaggever Henrik willem merkte het ook al op. Is het niet raar dat die dure dingen daar s'nachts in die vitrines liggen? Nou, daar kan je ja en nee op zeggen. Uh, als de detectie van tevoren goed genoeg is uh, en het dus bepaald is dat men uh, tijd uh, tekort heeft om die spullen weg te halen, nee. dan zou je kunnen zeggen van nou oké, okay, dan is het een aanvaardbaar risico. Nee. Uh, maar kennelijk is dat dus niet het geval geweest. Nee. Want dat dat is uh, dat moet een bedrijf doen, dat moet zo'n winkel doen. Je moet het uh, rovers zo moeilijk mogelijk maken, zoveel mogelijk hindernissen inbouwen. Ja, beveiliging is het opwerpen van drempels en uh, ja, als je uh, eigenlijk de spullen op een marktraampje legt... en uh, ze zo weggepakt kunnen worden... dan spreek je niet echt over goede beveiliging. Nou moeten we daar natuurlijk nog uh, onderzoek naar doen, ook als, de, als, uh, als NOS. Maar zou het kunnen zijn dat er van binnenuit meegewerkt is? Want het is toch vreemd dat zo'n bedrijf als de Bijenkorf... met zoveel duur spul in de winkel het alarm uit heeft staan? Misschien wel? Ja, dat is natuurlijk gissen. Um, alarm is uh, ongetwijfeld... Um, Natuurlijk vinden er allerlei controles plaats of het wel of niet wordt ingeschakeld. En uh, ja, ook al is er iemand die het uitschakelt dan nog, uh, gebeurt het op een vreemd tijdstip en zou er actie moeten komen. Mm -hmm. Ja, want het is pas ochtends ontdekt hè? Ja, dat is natuurlijk uh, heel vreemd. Weet u hoe dat werkt met, uh, met verzekeringen, als het zo makkelijk lijkt te zijn? Nou, je moet je eerst afvragen of dit soort dingen überhaupt verzekerd zijn. Ja. Want, ja, nee, is, is dat in de praktijk vaak niet zo dan? Nou ja, grote bedrijven dragen natuurlijk vaak zelf risico's. Ja, oké. Okay. Dus u, u, u zou ervan uitgaan dat het misschien wel ook niet verzekerd is? Ja, de, de premies worden natuurlijk enorm als je dat soort bedragen moet gaan verzekeren. Dus kun je beter beveiligingsmaatregelen ja. nemen en het risico nemen. Maar dan zou ik denken, als dat zo is, dan zou ik toch s'avonds die dure... Uh, ik wou bijna een merknaam noemen, die dure horloges in de kluis toch gaan leggen. Lijkt u dat toch ook niet beter? Ja, in basis wel. Maar als er uh, zes rolluiken uh, voor zitten voordat je een keer ja. bij die vitrines kunt komen dan zou je kunnen denken van nou oké, okay, die tijd die ze nodig hebben om daar te komen... Uh, is lang genoeg om te zorgen dat er een beveiligingsbedrijf of de politie voor de deur staat... op ja. het moment dat ze naar binnen gaan. Maar ja, die rollaken zaten niet voor dat zij raam. Nee. <laughs> Meneer wij. nee, dat lijkt mij duidelijk. Daar ja. valt nog wel wat op te helderen. Hartelijk ja, dank voor uw uh, toelichting, voor uw uitleg. Graag wij René Teweij, u van uh, VMB Security and Solutions. Wij gaan nog gauw eventjes naar uh, Matthijs Hotrop. Want um, de stembureaus in de meeste plaatsen in Nederland gaan nu open. Het is de vijf minuten voor half acht. Dus je moet nog even vijf minuutjes geduld hebben. Maar, Matthijs, jij uh, bent al bij een stembureau dat open is. Hè? Uh, bij de van ja, HJ langs de A6. Ja, is het stembureau alweer open. Um, ik sta nu bij het stembureau op het station van Almere Centrum. Aha. En daar is het nog dicht. Daar is het nog vijf minuten wachten. En daar staat er al een rij van welgetelde twee stemmers. Die staan te wachten tot, uh, tot het stembureau open gaat. En in het stembureau daar wordt alles nog even klaargezet. Uh, alles, de stembus wordt op zijn plek gezet en uh, de lijsten worden even gecontroleerd. Dus uh, ook hier is men er klaar voor. En dat wegrestaurant, was dat nou een succes? Ja, volgens mij wel. Ik heb uh, dus aan het bij, bij opening alleen maar een aantal politici gezien die daar nog campagne gingen voeren voor de aanwezige journalisten. Maar daarna ook uh, lopen daar toch geregeld mensen binnen. Dus het lijkt erop dat de mensen hun weg wel hebben gevonden. Maar echt heel erg druk was het niet. Maar goed, dat heeft misschien ook iets te maken met het vroege tijdstip. En dat de meeste mensen alleen maar wat later wakker zijn en dan pas hun stem gaan uitbrengen. Dus uh, ja. ik zou zeggen voorzichtig positief. Ja, en, maar, en ook deze vroege stembureaus blijven de hele dag open. Klopt, tot vanavond. Uh, uh, 9 uur, als ik het goed heb. En wilden de mensen zeggen welke partij ze gestemd hebben, Matthijs? Ja, de meeste mensen hadden zich toch wel uh, goed verdiept. Dat uh, viel mij op. Ze waren goed op de hoogte van wat er speelt, wat er in Flevoland speelt, hoe het werkt met de, het kiezen van de Eerste Kamer mm -hmm. en uh, de Provinciale Staten. Ik had gedacht dat het wat ingewikkelder was voor de, voor de stemmers dan wat blijkbaar is. Nou, dat is positief. Uh, nog een lijn te ontdekken in, uh, in het stemgedrag, of niet? Of je, was er daar nog iets te vroeg voor? Nee, dat, dat valt toch echt helemaal niets over te zeggen. Maar wat okay. dat betreft is het nog echt uh, veel te vroeg. Oké, okay. hey, we spreken jou later. Dank je. Oké. Okay. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Geen megastal, maar buitenlucht. Kies partij voor de dieren. Kijk vanavond. NOS. Nederland kiest. Een verkiezingsavond. Winnaars en verliezers. Maar goed, je weet het pas zeker als je het zeker weet. Zeker met peilingen, doorberekeningen, et cetera. Wie wordt nou de grootste? De uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. Want het is nog steeds een nek aan nek race Kijk vanavond. Half negen. Nederland één. Geen megastallen, maar modderpoelen. Kies partij voor de dieren. Een compacte krant. Kan dat? Als je ook wilt duiden, onderzoek niet schuwt...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 Stembureaus in het hele land open en internationale druk op Libische leider Gaddafi groeit. Het is half acht, ik ben door al Goedemorgen. Het is zover in het hele land kan vanaf nu worden gestemd voor de Provinciale Staten en dus ook indirect voor de Eerste Kamer. De stemverhouding in die Eerste Kamer beheerste de campagne, krijgt het kabinet de meerderheid zodat het zijn plannen eenvoudiger kan uitvoeren. VVD-lijsttrekker Luc Hermans hoopt van wel, hij riep de kiezers tijdens het laatste debat op, om Nederland bestuurbaar te houden. Als we dan niet echt door kunnen pakken straks... dan gaat het karretje in de modder vastlopen. Hebben we hebben dus hele grote problemen. Dus laten we nou gewoon ervoor zorgen met elkaar in Nederland... dat dit kabinet gewoon door kan gaan. Volgens de oppositie is dit juist de uitgelezen mogelijkheid... om de plannen van het kabinet te stoppen of te veranderen. André Rauwvoet van de ChristenUnie zou graag zien... dat het kabinet wat meer moeite zou moeten doen. Het zou bijvoorbeeld de scherpe randjes van de bezuinigingen af kunnen halen. Als er geen meerderheid komt, ook in de Eerste Kamer voor dit kabinet dan zal er nog meer dan nu al het geval is. Het besef moet bestaan bij premier Rutte en het kabinet... dat men een zaak moet doen met de oppositie. Mensen in Leeuwarden konden hun stem vannacht al uitbrengen. stond een mobiel stembureau in de stad. De gemeente hoopte zo meer jongeren te trekken. De rest van Nederland kan dus vanaf nu naar de stembus... en het kan tot vanavond 9 uur. De druk op de Libische leider Gaddafi groeit... van binnen en van buiten Libië. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft besloten... dat Libië uit de VN-Mensenrechtenraad wordt gezet... Volgens de VN is het onvergeeflijk dat Gaddafi geweld gebruikt tegen zijn eigen bevolking. De Raad gaat ook onderzoek doen naar mensenrechten schendingen in Libië. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt de uitsluiting van Libië een belangrijk signaal. Amerika stuurt twee fregatten naar de Libische kust. Het is de bedoeling dat de schepen hulp gaan bieden. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor een evacuatie, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates. Will provide us a capability for both emergency evacuations and also for humanitarian relief. De humanitaire situatie aan de grenzen van Libië wordt er niet beter op. Naar schatting zijn al 140.000 mensen het land ontvlucht. De helft naar Tunesië, de andere helft naar Egypte. De vluchtelingen zitten in kampen aan de grens. Volgens hulporganisaties is de situatie schrijnend. Italië en Groot-Brittannië hebben intussen extra hulp beloofd. En het einde van een tijdperk. Leni het hart stopt bij de zeehondencrash in Pieterburen. Na 40 jaar vindt ze het genoeg. Inmiddels is het hart 69. En ze denkt dat anderen het werk nu wel kunnen overnemen. Toch blijft ze wel bij de crash betrokken. Maar dit keer als gewone vrijwilliger. Ik ben begonnen als vrijwilliger en dan word ik ook weer vrijwilliger. En ik zal altijd met de zeehonden uh, ja, bezig zijn. En ik zal ze altijd zien en ik zal ze altijd ergens vinden. En ik zal gewoon ambassadeur blijven. Leni, het hart. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In tegenstelling tot de voorgaande dagen krijgen we de zon vandaag wel te zien. Vanochtend gaat het nog vrij moeizaam. We zien op dit moment ook nog veel laag hangende bewolking in het land. En daarbij is het ook nog nevelig. In het westen ligt de temperatuur momenteel rond het vriespunt. Maar in het oosten vriest het bijna 2 graden. In de loop van de ochtend breekt in het oosten en het zuidoosten voorzichtig de zon door, maar in de rest van het land blijft het overwegend bewolkt en nevelig. Vanmiddag dan, dan breekt op steeds meer plaatsen de zon door, maar in het uiterste noorden, daar kan het nog lange tijd bewolkt blijven. Nou, daar waar het bewolkt blijft, wordt het niet veel warmer dan 5 graden, maar waar de zon doorbreekt wordt het een graad of 7 à 8. De wind die komt vandaag uit het noordoosten en die is matig aan zee vrij krachtig. Zo'n windkracht 4 tot 5. En die straffe noordoosten die maakt het voor het gevoel vandaag ook behoorlijk fris. Vanavond en vannacht, dan is het in een groot deel van het land helder en droog. Het gaat dan 1 tot 4 graden vriezen. Morgen donderdag belooft opnieuw een droge dag te worden. In het noorden is dan weer kans op wat bewolking. Maar in de rest van het land verloopt de dag vrij zonnig. Het wordt dan 6 tot 8 graden. De verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file na een ongeluk... tussen Meer en Blarikum, 6 kilometer. Bij Amsterdam zijn flinke problemen bij de A10, de ring van Amsterdam. Het loopt alvast op de A4 vanuit Den Haag... tussen de Schipholtunnel en knopend de Nieuwe Meer, 7 kilometer. Na een ongeluk op de binnenring... Dan staat het vast tussen Duivendrecht en Sloten, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Geen megastallen... Maar gezinsbedrijven. Kies Partij voor de dieren. De concurrent uitdagen is leuk, jezelf uitdagen nog veel leuker. Bij Tele 2 Zakelijk laten we zien dat het slimmer kan. Dat service geen afdeling is, maar een mentaliteit. Dat een scherpe prijs alles te maken heeft met goed ondernemerschap. En nu zijn we een bedrijf met een eigen glasvezelnetwerk... dat alle mogelijke telecomdiensten levert aan meer dan 100.000 bedrijven... die nooit meer hoeven te kiezen tussen goed en goedkoop. Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. We gaan naar eh, auto's. We gaan over auto's praten. Iedereen die dat doet in de wereld van de auto... is deze week eh, in Zwitserland. Ze hebben zich verzameld in Geneve. Daar wordt voor de 81ste keer namelijk de autosalon gehouden. Een beurs die wordt beschouwd als toch wel de belangrijkste ter wereld. Omdat fabrikanten er een gewoonte van maken. Juist daar de wereldprimeurs te showen. In Geneve is Louis Dekker. Louis, Regent het primeurs? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is zoveel, uh, zo het is eigenlijk niet te tellen. Er zijn journalisten beweren, die beweren dat het er 170 zijn. Zelf ben ik niet zo ver gekomen. Laten we het houden op heel veel tientallen. Uh, het belangrijkste is, getal zegt niet zoveel. Het zijn er veel meer dan de afgelopen jaren. En wat zegt dat? Dat zegt alles over crisistijd en uh, dat het allemaal weer mag. Zeg maar. Je kunt echt zien dat de fabrikanten weer helemaal los gaan. Wat is de leukste primeur, Louis? Eh... Uh, dat zijn er zijn ontzettend veel. Persoonlijk eh, vond ik, toen ik een maandagavond zag, de boelie van Volkswagen de leukste. Of in ieder geval een van de leukste. Jij weet wat een boelie is. Hè? Ja, dus je hebt het toch niet over de T1 Transporter uit 1950? Dat VW-busje inderdaad, maar dan in 2011 stijl. En ik heb zelf de indruk, en ik merk ook aan de, aan de journalisten die gepokt en gemazeld zijn en dit al honderd keer hebben gedaan, dat ze het toch wel erg leuk vinden. Er is één probleem, die bully die ziet er wel helemaal af uit, maar hij is het niet. Ondanks, uh, nou ik noem maar wat, de leuke iPad-aansluiting op het dashboard. Dat ding is echt helemaal uh, bully 2.0, zeg maar. Uh, maar het is een concept. En wat houdt het concept in? Dat ze uh, hem nog niet in de markt zetten. Sterker nog, als wij uh, niet heel erg ons best doen als journalisten... om de wereld daar warm voor te krijgen... nemen ze hem niet in productie. Dus ik moet daar nu ook niet te veel over gaan vertellen. Want wat gebeurt er dan? Denken ze, hey, hij ligt goed in de markt, we gaan hem maken. Et cetera. Maar die, die wordt als het ware gewoon getest op de vloer. Maar dat ding trekt vreselijk veel bekijks. En dat is leuk om te zien. Want meestal draait het natuurlijk om uh, uh, paardenkrachten, dikke banden... dat soort dingen. Daar komen de mensen op af. Maar dit is... Echt heel erg retro, maar ja, wel op een hele leuke manier. Ja, dit, dat klinkt bijzonder. Heb, heb je ook veel van die uh, dikke banden gezien? Of uh, valt het tegen? Ja, ja, ja, ja uh -huh. dat, dat, daar, daar wemelt het toch van hoor. En het is ook wel een, een leuk cliché dat ik in ieder geval twee, drie jaar geleden nog niet wist. Het schijnt dat designers... Uh, allemaal dol zijn op één ding, ontwerpers van auto's... die zijn allemaal dol op dikke banden, grote banden. <laughs> en ja, daar over Ja, daar worden, mannen, grapjes, ja. Ja, daar worden er grapjes over gemaakt. Maar het is echt zo, iedere designer heeft dat. En, en wat dat betreft valt Laurens van den Nakker, de Nederlandse design-directeur van Renault weer erg op. Dat, uh, die, die, die trekt alle lijnen van de auto als het ware door in de wielen... en die heeft ook helemaal geen ballast meer... want die bouwt vooral elektrische conceptcars op dit moment. Wat zie ik op Twitter van jou? Een foto van zijn stoel, dat is apart. Ja, ja hij heeft, nou a ah, die, die, die auto die is gemaakt om op te vallen, want Van den Akker heeft uh, in Geneve drie showcars, drie conceptcars neergezet. En die gaat daar echt gewoon heel extreem mee. Die is echt bezig om Renault, uh, laten we zeggen, van zijn suffe imago af te krijgen. En natuurlijk ga jij hier over twee, drie jaar niet in rijden. En ook niet in deze stoelen. Stoelen die doen een beetje denken aan... Nou ja, ik, ik dacht aan mijn jeugd, aan die stoelen waar je van die rimpels van ja, je ja, ja, ja, ja, van die plastic randjes. Ja. Het is moeilijk uit te leggen zonder foto, maar het, het is een, een stoel waar je volgens mij niet lang in wil zitten, maar nee. het valt wel op. Het is, ja, het is wel prachtig, ja, het ziet er mooi ja, uit. Je, ja. hebt niet, je hebt niet zo'n zwetkont in de nee, zomer. Nee, dat is waar. <laughs> maar Louis, dikke banden, dat betekent hoge snelheden aan de weg kleven. Past dat dan wel bij het groene imago dat iedereen probeert uit te stralen, of is dat dit jaar ook weer wat minder? Nee, dat past er helemaal niet bij. En dat is ook een beetje hinken op twee gedachten. Uh, natuurlijk weet, weet iedere autofabrikant waarom een liefhebber van auto's... een potentiële klant, een vertegenwoordiger naar zo'n beurs komt. Die willen dikke auto's zien. Uh, maar dat is altijd al zo. Dat is geen nieuws. Het uh, draait hier toch echt. Het is niet anders. Vooral om groen, om milieu, om CO2, om elektriciteit. Dat is, uh, dat is, en dat is niet verrassend, toch echt de trend. En iedereen die dacht dat dat een hype was, die komt hier wel... Uh, ja, die, die wordt hier wel wakker geschud. Zeg. Ieder merk doet iets. En Louis, hoe zit het met de glitter en de glammer? Want uh, een tijdje geleden was, uh, waren dus de champagneflessen... Uh, die, die werden weggelaten omdat het niet meer kon. Hè? Ik kan me dat nog herinneren van de rij bijvoorbeeld. Is dat wel weer terug? Nou, mijn eerste uh, beurs was uh, op de kop af twee jaar geleden. Dat was enkele maanden na de val van Lehman Brothers uit mijn hoofd. Toen was het echt crisis met grote hoofdletters. En dat... Uh, dat, dat viel mij al op als, als, eerste, als bezoeker voor de eerste keer toen. Uh, maar iedereen die die beurs al heel vaak had gezien, zei van wat, wat we nu zien, dit is echt kaal. Uh, de, de, de, de vrouwen die normaal gesproken bij de auto's worden geparkeerd, zodat de foto's de wereld overgaan, die waren, waren allemaal wegbezuinigd. Dat was echt helemaal, uh, heel somber allemaal. Uh, dat is nu wel anders. De vrouwen zijn terug, de ja. auto's die hebben meer kleur. En de vips die komen ook terug. En nou ja, er zijn er heel veel geweest. Formule 1-coureurs, die ineens kunnen DJ'en, kunnen DJ om maar wat te noemen. Mm. Amy McDonald die bij Audi voor een enorm vermogen even de gitaar en een geluidsband laat opdraven om een liedje te zingen. En uh, vandaag krijgen we Ginn Gwyneth Paltrow, zo, die zo. doet iets bij BMW. En, en waarom? Ja, ik zou zeggen, nou. google op Gwyneth Paltrow en BMW. En je hebt een idee, het heeft iets met roddelbladen en Engeland te maken. Oké, okay, nou ik weet dat jij in ieder geval gaat kijken. Dank je wel. Louis Dekker, we spreken je morgen weer. Ze schoot me daar BMW door de remmen. Dat deze. En maakt een aanrijding. Tom van het Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, rode oortjes. Nee, oortjes, oortjes, gewone ja. oortjes hebben we het uh, over in het wielrennen. Ja. Daar wordt weer serieus over gepraat? Ja, dat zijn overigens mannen op dunne banden zijn dat, hè, <laughs> Dus die ja, zijn ook heel, laag aan heel, heel rust, economisch gerust, Heel economisch, <laughs> heel groen ook. Ja. Uh, maar er is heel veel te doen. Al een tijdje over die oortjes, die zijn opgekomen. Uh, elke renner heeft een oortje, staat in uh, contact met zijn ploegleider. Nou, heeft die internationale wielerunie gezegd, voor dit seizoen, we gaan die dingen toch echt afschaffen want de koersen worden te saai, het wordt te voorspelbaar en het ontneemt iets ja, wat, wat, wat nou eigenlijk karakteristiek is voor dat wielrennen, ook het instinct als iemand wegrijdt, moet je voelen hoe hard hij rijdt, moet je dat niet horen je moet weten of hij goed vooruit zit, kortom men wil de koers weer spannender maken maar die ploegen, die zijn allemaal tegen die zeggen, ja die koersen zijn interessant genoeg die hebben er uh, twee belangrijke argumenten voor, bijvoorbeeld als iemand lek rijdt kun je snel een wagen roepen en als je dat niet doet dan maak je de koersen oneerlijk, dus ze vinden het echt Oneerlijk. En veiligheid. Want zij rijden natuurlijk ook over gewone wegen. En het aantal rotondes is verzeshonderdvoudigd in alle landen ongeveer. Dus het heeft ook een veiligheidsaspect dat ze gewaarschuwd kunnen worden bij aparte situaties. Nou goed, die UCI zegt toch, we gaan ze afschaffen. Uh, afgelopen zaterdag was de start van het Europese wielerseizoen. Toen zeiden ze, nou, we gaan staken. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En uh, nu komt er dan toch gelukkig een gesprek donderdag tussen uh, de UCI en de belangrijkste ploegleiders. Als vertegenwoordigers van al die ploegen. Er is zelfs een open brief geschreven door een rabo rennen Christian Nierman, die zegt... het wielerrennen heeft wel iets anders aan zijn hoofd... dan dat gedoe over die oortjes. Nou, er zal wel iets uitkomen. Het is een beetje een machtsspel geworden. De romantici zeggen weg met die oortjes... en de anderen zeggen het is 2011. Die horen er gewoon bij, uh, inhouden die dingen. Hm. Nou, laten we ook nog maar even naar het voetbal gaan. Uh, ja. De halve finale om de beker vanavond Twente Utrecht. Wat ja. verwacht je? Dat zou wel eens een leuke wedstrijd kunnen worden. Dat je omgesneeuwd in al die schorsingen en ellende van de afgelopen ja. weekend, maar er wordt vanavond ook weer gewoon gespeeld. Twente zonder uh, Douglas. die is dus echt geschorst nu, en ook roe is, is uh, geblesseerd. Eigenlijk al een hele tijd wat rommelig. Uh, Twente Utrecht, ja, de nummer 2 tegen de nummer 8. Uh, Twente speelt nog thuis, ook zou je zeggen, maar dan toch dat Utrecht een beetje wisselvallige ploeg. Maar als ze goed moeten spelen, kunnen ze het. Dit heet de kortste route naar Europa, want als je de beker wint ben je verzekerd van de Europa League. En zeker voor een club, uit Utrecht, of, een club als Utrecht zou dat een uh, uitgelezen kans zijn. Het kan wel eens een hele open wedstrijd worden. Twente deed gisteren erg zijn best om te zeggen dat het geen vormcrisis had. Niemand vroeger naar. Dus dit is altijd, niet, is altijd ja. als je het zelf gaat vertellen. Kortom, het uh, zou wel eens een hele echte leuke uh, bekerhalve finale kunnen worden. Ik hoop wel een beetje op verlenging en penalties En -ja. zo. En Twente is toch wel, ondanks alles, mijn lichte favoriet. Vooral vanwege het thuisvoordeel. Is het nou gunstig dat ze zo snel na al dat gedoe bij en ja. alweer moeten spelen, of juist niet? Um, enerzijds uh, kan je zeggen, ja, je moet tot rust komen. Anderzijds, uh, als je een wedstrijd lekker speelt... is alles weer vergeten van drie dagen ervoor. Dus vaak in een wat lastige fase hebben spelers en trainers wel iets... geef ons maar een wedstrijd, want dan kunnen we het gewoon weer laten zien. Anderzijds, de druk zit er natuurlijk wel een klein beetje op... maar Twente is ook wel een ervaren ploeg. Maar ze zullen blij zijn in Twente... dat ze het vanavond gewoon weer over voetballen kunnen hebben. Ook al gaat het dan zonder Ruiz en zonder Doekles. Goed, verkiezingsuitzending vanavond... maar met een ander oog kijken naar Twente... Tegen Utrecht. Tom van Teek, tot morgen. En zo dadelijk, na acht uur, hoort u of er weer een nieuw pensioenakkoord in zicht is. De tekenen wijzen erop, maar er is nog wel wat werk aan de winkel, begrijpen wij. Hoort u zo meer over. Eerst naar Weiland Zwaan. Hoe is het op de weg, Weiland? Ja, die ochtendspits die blijft niet al te druk. Maar er zijn wel een paar veranderingen ten opzichte van tien uh, minuten geleden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, daar neemt de vertraging toe. Na een ongeluk tussen Meer en Blarikum staat inmiddels zeven kilometer stil. Bij Amsterdam de A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de nieuwe meer zeven kilometer te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. Dinnen ring staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en Sloten 9 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoewel steeds meer Libische militairen overlopen naar de opstandelingen... heeft Gaddafi nog wel steeds een deel van het land onder controle. Ondertussen overweegt de internationale uh, gemeenschap uh, de optie, uh, andere opties, opties, om hem ervan weerhouden verdere wandagen te, te plegen. Bijvoorbeeld door het instellen van een no-fly zone. De Amerikaanse Senaat nam vannacht een revolutie aan waarbij er bij de rest van de wereld op wordt aangedrongen op het instellen van zo'n zone. Defensiespecialist specialist Coco Lijn van instituut Klingendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Britse premier Cameron is er ook voor. Voor een no-fly zone boven Libië. NAVO-vliegtuigen zouden dan het luchtruim moeten bewaken. Is dat eigenlijk wel een haalbare optie? Nou, militair wel, al kun je dat niet van vandaag op morgen doen. Er is wel wat voorbereiding voor nodig. En je ziet nu ook allemaal uh, ja, oorlogsschepen, vliegkampschepen ook in de richting van Libië bewegen. Er zijn ook ja, vaste bases, zoals Cyprus, Sicilië enzovoorts dichtbij. Dus het is technisch wel mogelijk. Maar je hebt er heel wat vliegtuigen voor nodig. En. Uh, om te beginnen een, een VN-resolutie. Want uh, bijvoorbeeld de NAVO-secretaris-generaal Rasmussen heeft gezegd: zonder zo'n mandaat doe ik het niet. Mag de NAVO of Amerika eventueel zo'n operatie überhaupt uitvoeren? Want ik kan me voorstellen dat er ook wel wat uh, weerstand tegen bestaat. Nou ja, met mandaat dus. Uh, de, op een gegeven moment in, uh, in Irak in de jaren negentig, toen Saddam Hussein het wel heel erg bond maakte, zijn de Amerikanen en de Britten. Uh, ook gedeeltelijk zonder mandaat overgegaan... tot het uitvoeren van zo'n no-fly-zone. Mm -hmm. Het kan dus wel, maar het, uh, ja, het hek is van de dam uh, juridisch... wanneer je natuurlijk uh, dat zonder mandaat doet. Dus dat is, de tijden zijn wat dat betreft wat veranderd. Maar zou er dan nog veel gelobbyd moeten worden? Want we begrijpen dat Turkije dat uh, Erdogan het een absurd idee vindt. Nee, want iedereen projecteert dan zo'n mogelijkheid op zijn eigen situatie. Nou, in Turkije is niet aan de orde, maar er zijn toch genoeg landen die zeggen van... ja, als jullie dat in Libië doen, dan kunnen jullie dat op een kwade dag ook bij mij doen. Dus daarom alleen al zijn we tegen. Hm. Dan um, naderen oorlogsschepen, Amerikaanse oorlogsschepen, met name Libië. Vandaag varen twee amfibische aanvalsschepen door het Suezkanaal. Misschien wel een paar duizend mariniers zijn daar aan boord. Enig idee wat die van plan zijn? Um, dat houdt mij natuurlijk goed geheim, maar een van de, van de triggers, een van de aanleidingen om in te grijpen zou bijvoorbeeld kunnen zijn als uh, Gaddafi besluit om ja, in een soort wanhoopsdaad het laatste restje van de chemische wapens die hij heeft om die nog te gebruiken. Um, daar is op, op gespeculeerd. Verder houdt men natuurlijk de kaken op elkaar. Um, maar er zijn ook situaties, denk ik, waarin men voor de evacuatie van, van landgenoten... en zo bepaalde gebieden wil ontzetten, wil beveiligen. En dan zou men zo'n uh, zo actie kunnen overwegen. Zou Gaddafi daartoe in staat zijn? Zou hij zo slecht zijn dat hij uh, chemische wapens inzet tegen zijn eigen volk? Heeft hij dat bijvoorbeeld wel eens eerder gedaan? Hij heeft het waarschijnlijk één keer eerder gedaan, in 1987... toen hij in het zuidelijke buurland Tjaad ingreep... en met, uh, met Russische vliegtuigen uh, chemische wapens inzette tegen Tjaadische opstandelingen. Maar de wind stond de verkeerde kant uit... en naar verluid heeft hij er toen eigenlijk zelf meer last van gehad... <lacht> van die Tjaadische okay. opstandelingen. Dus ja. er is een risico aan verbonden. Het is militair een, een onhandig wapen bijna. Maar uh, hij heeft het eerder gedaan, dus het zou kunnen. Maar hij, oh ja, ja, ja, hij, zou het, hij zou er zeker toe in staat zijn... de minister van Justitie, Galil, die aftrad, die heeft precies een week geleden als eerste gewaarschuwd... die zei van, nou, ik zou maar uitkijken... want uh, je kunt Gaddafi niet vertrouwen... hij zou in staat zijn om die ongeveer 10 of 15 ton... de schattingen, die variëren een beetje... van het mosterdgas wat hij nog uh, in, een, in een oude uh, chemische fabriek heeft... de Abta. 100 kilometer ten zuiden van Tripoli... om die in te zetten tegen de eigen bevolking. Ja, dat heeft hij dus niet vernietigd, want Libië is wel toegeteden... tot de organisatie voor verbod op chemische wapens. Ja, in 2003 is Libië zoals bekend betrapt... op het hebben van een massavernietigingswapensprogramma. Um, toen heeft men Gaddafi voor de keuze gesteld. Of je wordt nu een good guy en je werkt helemaal mee... en je ontmantelt dat programma, of je krijgt de wind van voren. Hij heeft toen voor het eerste gekozen... Uh, Libië is onmiddellijk daarna lid geworden van het chemische wapenverdrag. Uh, de, de organisatie, de OPCW, die dat uh, verbod op chemische wapens controleert... zit overigens in Den Haag. Maar die hebben vanaf die tijd, vanaf 2004, vrij goed samengewerkt met Libië. Dus uh, geluk bij een ongeluk. Men weet in ieder geval precies waar die dingen liggen. En men weet ook precies hoe die fabriek eruit ziet. Dus ook dat uh, is een, uh, bijna een uitnodiging aan uh, saboteurs of special forces... om bijvoorbeeld ook via de grond... Zo zo'n opslagplaats helemaal te neutraliseren. Ja, voordat het spul eruit wordt gehaald en wordt ingezet... Kokolijn van Klingendaal, specialist over de wapens van Gaddafi. Wij gaan weer terug naar de verkiezingen in heel Nederland. Kunt u sinds twintig minuutjes stemmen. De stemlokalen zijn open. Mark Robin Visser is vanochtend in Limburg... waar de lijsttrekkers van de politieke partijen... voor het laatst de degens kruisen. Mark Robin. Ja, en dat doen zij allemaal in de studio's van L1, de regionale omroep. De lijsttrekkers van de partij hier in Limburg zitten allemaal rond een grote tafel... met een broodje en een kopje koffie aangeboden door L1. En ze mogen elkaar nog eens een keer even diep in de ogen kijken. Luisteraars mogen ook bellen. En zo werd mevrouw Laurence Stassen van de PVV vanmorgen al vroeg geconfronteerd met een luisteraar... die zich zorgen maakte over de Limburgse cultuur, mevrouw Stassen. Wat was de vraag precies en wat was uw antwoord? Nou, hij vroeg of we gingen bezuinigen op de cultuur. Dat hebben we inderdaad in ons verkiezingsprogramma staan. Maar we hebben ook gezegd dat we op typische Limburgse cultuur... en dan moet u denken aan de schutterijen... Uh, de harmonie en de fanfares, dat we die daar niet op gaan bezuinigen. We zijn op dit moment bezig om uh, alle subsidies onder de loep te nemen. We hebben uh, door het feit dat wij nog niet in de staat of tegenwoordig zijn, nog niet zicht op alle cijfers. Uh, en wellicht uh, dat we daarin gaan snijden. Wellicht dat u gaat snijden, maar de PVV zegt dus... de folklore, laten we met rust. Ja, precies. Waarom, waarom zegt u dat eigenlijk? Nou, Omdat dat belangrijk is uh, voor Limburg. En maar wie bepaalt dan precies wat folklore is en wat, uh, wat geen folklore is? De, de Limburgers zelf. Ik bedoel, uh, de gemiddelde Limburger heeft in zijn leven vast wel te maken gehad... of nog steeds met de schutterij, de harmonie en de fanfare. En dat vinden we heel belangrijk. Goed, mevrouw Stassen, u bent ook Europarlementariër... en u wilt straks uw functie gaan combineren hier in, in Limburg? Ja. Klopt. Denkt u Dat is wel heel veel werk. Jazeker, maar van hard werk is nog nooit iemand dood gegaan. <laughs> zeg, eh, de andere belangrijke kwestie hier in Limburg... is de werkgelegenheid en de vergrijzing, hè, de leegloop... vooral in de grensdorpjes. Wat gaat de PVV daaraan doen? Wij hebben hier in Limburg een hele grote stille reserve... van 37.000 mensen die aan de kant staan. Dat zijn voornamelijk vrouwen tussen de 18 en de 50 jaar. Die willen we terug integreren in de maatschappij. Dat willen we doen... Kijken of we hun kunnen omscholen. We willen uh, uh, met het onderwijs gaan praten. We willen ook gaan kijken of we de jongeren uh, passend en dan vooral in de zorg... Uh, uh, maar dat gaat allemaal met een lichte dwang, dan neem ik aan. Nee, uh, niets gaat onder dwang. Ik uh, bedoel, iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij wil. Maar u weet zelf ook, uh, al mensen die werkloos zijn... en die weer terug in de maatschappij met twee benen komen te staan... terug te werken, dat heeft nog een aantal andere effecten. met Namelijk ook dat ze zich uh, happier voelen. Maar ook uh, een bijdrage aan de maatschappij uh, leveren en zich dus... Uh... Goed voelen. Ja, en dat samen met die Limburgse folklore wordt het hier een ontzettend feestelijke toestand. <laughs> Mevrouw Stassen, u gaat waarschijnlijk volgens de laatste pols acht of negen zetels halen hier in Limburg. En misschien wordt de PVV wat de grootste partij. Ja, maar het is natuurlijk wel zaak dat de kiezer vandaag naar de stembus gaat. En willen mensen echt verandering in Limburg, dan moeten ze vandaag gaan stemmen en vooral op de PVV gaan stemmen. Mevrouw Laurence Stassen, hartelijk dank. U moet weer terug naar het debat hier op L1. Veel succes. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht zijn de spannendste provinciale verkiezingen ooit, schrijft de Volkskrant. Volgens verkiezingsdeskundigen wordt het een nek aan nek race... tussen de coalitiepartijen en de oppositie. Dat is goed voor de opkomst. Voor het eerst sinds drie verkiezingen lijkt die opkomst boven de 50 te komen, schrijft de krant. Nou, er wordt ook al druk getwitterd, zien we, door mensen die op weg zijn naar het stembureau. Natuurlijk door de nodige politici. De laatste poging doen de opkomst te bevorderen voor de eigen partij dan. In Leeuwarden kon vanaf 12 uur worden gestemd. B van de Aar Jacques Monage was erbij. Hij twittert rondmiddag nu al lange rij wachtende kiezers bij het mobiele stemlokaal. In totaal brachten uh, 221 mensen, vooral jongeren, daar hun stem uit. Je hoorden dat uh, al even in het Radio 1 journaal. Worden de krant ook teruggeblikt op het laatste televisiedebat bij de NOS gisteravond. Laatste kans debat zonder missers, de Volkskrant. Een fatale uitglijer bleef uit voor de politici, volgens de krant. De AD vond de burgers die vragen stelden scherper dan de politici. De toon van de partij was opvallend mild, concludeert de krant. Opvallend is tenslotte dat uh, voor bijna alle kranten de verkiezingen het grootste voorpagina nieuws zijn, behalve voor de Telegraaf. Althans, die trekt vooral de aandacht met een grote foto van de, de vermoorde Sandra Hazeleger, de miljonairsdochter uit Ede. Ook ander nieuws in de kranten. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN waarschuwt dat de humanitaire situatie in Libië een crisispunt aan het bereiken is. Daarover begint bericht Sky News. Na schatting hebben 75.000 vluchtelingen zich verzameld bij de grens van Tunesië. Zo'n 140.000 mensen zouden al daadwerkelijk naar Tunesië en Egypte zijn gevlucht. Ja, de zoon van Gaddafi, Saif al-Islam, heeft een interview gegeven aan de Britse zender. Um, hij is niet bang voor een militaire interventie van het Westen, want we zijn klaar om ze te ontvangen, zegt hij. Using force against Libya is not acceptable. There is no reason. But if they want we Hij ontkende nog een keer dat Libische straaljagers burgers in Tripoli hebben gebombardeerd, en hij is woedend over het besluit van de Verenigde Naties om Libië uit de Mensenrechtenraad te zetten. Internationale gemeenschap heeft geen idee wat er gebeurt in Libië. Ze leven in een wereld van illusies. So there is a big, big gap between reality and illusion. So they are living in their own world. Aldus, al dus Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi. Veel gemeenteambtenaren, bestuurders en hoerlopers zijn te naïef. Nou. Die moeten zich meer inspannen om gedwongen prostitutie en uitbuiting te bestrijden? Oké, okay. dat zegt de Taskforce Aanpak Mensenhandel in de Volkskrant. Criminele seksondernemers krijgen te makkelijk een vergunning en klanten slaan zelden alarm als een prostituee vol blauwe plekken zit. De Taskforce doet uitspraken in het kader van de nieuwe prostitutiewet, waar de Tweede Kamer deze maand over stemt. Daarin staat dat klanten zelf de plicht hebben te controleren of ze een bordeel met een vergunning bezoeken. Nog even naar een bericht in het AD: uh, over een nieuwe manier om Twitter te gebruiken. Een lesbisch stil wil via de site een zaaddonor vinden. Ze vinden de gebruikelijk een manier te traag, dus proberen ze het via Twitter. Sterke, moedige, leuke, humoristische mannen van Nederland help ons. Nou, bij deze. Veel over de verkiezingen na 8 uur. Te gast minister Donner van Binnenlandse Zaken over de gang van zaken bij de verkiezingen en het CDA. De stemming van Nederland. Provinciale statenverkiezingen. Vanavond vanaf half negen, uitslagenavond. Als dit kabinet geen meerderheid zou halen in de Eerste Kamer, dan is het met de pootjes in de lucht. Dan wordt het wel spannend, ja. En dan zeg ik, meneer Cohen, dat leidt dus tot wat ik noem Belgische toestanden. Radio 1 is erbij, met verslaggevers bij de politieke partijen. Reacties vanuit de Eerste Kamer. Die verkiezingen kunnen heel belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. En anders krijgen we weer nieuwe landelijke verkiezingen en dan komen we in Belgische toestanden. Opinies en debat. Dat moeten we niet hebben. Vanavond vanaf half negen. Belgische toestanden wil niemand. De Uitslagenavond. Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn slipper vind. Alweer oh, weer een cadeautje van die beste Sint. Een zonnebril voor in mijn haar, een zomerjurkje kant en klaar. Twee oplasballen in de net, een net en bed. Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt? Gelukkig beleggen onze hoogdividendfondsen in aandelen met een relatief hoog dividendrendement. Zo kunt u jaarlijks rekenen op extra inkomsten. BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op bnpparibas-ip.nl. Zeiljacht of paardenkracht? Wat je ook vaart, je vaarseizoen begint op de HISWA Amsterdam Show, 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Rai. Er zouden 3000 agenten bijkomen, is ons beloofd. Maar tegelijkertijd verdwijnen er ook banen bij de politie. Het is, het is gewoon balletje, balletje. Dus die extra collega's die zo hard nodig zijn, die komen er niet. Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemmokje, nu SP. Kijk voor het programma met onder andere solozeilster Laura Dekker op hiswa.nl. Er zijn weer goede deals bij KPN.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 Vanmiddag blijft het warm in de woonkamer. 20 of 21 graden. En ook vanavond verloopt zwoel. Dankzij de best verkochte HR-ketel van Nederland. De Remea Avanta. Remea. Wie slim is, kiest voor Remea. Een uitvaart met alle mogelijke keuzes en persoonlijke begeleiding is kostbaar. Regelt u het echter zelf op internet met uitvaartcompact. Dan kan het veel goedkoper. Vaste lage prijs en geen verrassingen achteraf in de kosten. Kijk op pc.nl. Dit is Radio 1.